Het is 7 uur, Jeroen Chapkema met het NOS-journaal. In de waterleiding van het tandheelkundig centrum van het UMC in Groningen is de Legionella-bacterie gevonden. Mensen die er de afgelopen weken zijn behandeld krijgen daarom een brief. Er is een kleine kans dat ze ziekteverschijnselen krijgen, zoals lichte griep of in het ergste geval longontsteking. Ook medewerkers en studenten van de opleidingen tandheelkunde en mondzorgkunde zijn op de hoogte gebracht. De afdeling is nu een week gesloten. De waterleiding van het tandheelkundig centrum is gescheiden... van de waterleiding van de rest van het ziekenhuis... waardoor er op andere afdelingen geen risico op besmetting is geweest. Voor het eerst in tien jaar speelt Vitesse weer Europees voetbal. De club uit Arnhem won thuis in de finale van de playoffs... met 2-1 van RKC. Vitesse verzekerde zich daarmee van deelname... aan de tweede voorronde van de Europa League. Negen keer kwam Vitesse uit in de UEFA Cup. In het seizoen 2002-2003 was dat voor het laatst. Toen was Liverpool in de derde ronde te sterk. Eerder vandaag waren de promotie-degradatie-playoffs. Daarbij wist VVV zich te handhaven in de eredivisie Willem II promoveert. Burgemeester Nordanus van Tilburg is woedend over de vernielingen... die tijdens de play-off tussen Willem II en FC Den Bosch zijn aangericht... in het Koning Willem II-stadion. Hij wil alle videobeelden die in het stadion zijn gemaakt... beschikbaar stellen aan het Openbaar Ministerie. Ongeveer een kwartier voor het einde van de wedstrijd... werden vernielingen in het stadion aangericht. Supporters van FC Den Bosch begonnen met spullen... naar supporters van Willem II te gooien. Volgens Nordanus gebruikten Den Bosch supporters... voorwerpen uit zeker twee horecagelegenheden van het stadion. In het noordwesten van Bosnië is een sportvliegtuigje neergestort. Alle vijf inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. In de Cessna zaten drie parachutisten, hun leraar en de piloot. Het toestel stortte neer in de buurt van het vliegveld van de stad Banja Luka... Het weer. Vanavond en vannacht blijft er kans op een bui. Morgen begint vrij zonnig, maar in de middag is er weer kans op een bui. Het wordt morgen 18 graden langs de kust en 24 in het Binnenland. Tot zover het NOS-journaal. Dan ANWB Verkeersinformatie. Twee files op de A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp, 6 kilometer. En op diezelfde A2 Den Bosch richting Utrecht... tussen Afritkerk-Driel en Waardenburg, een file van 3 kilometer. En nog een waarschuwing, lokaal komen stevige onweersbuien voor. sommige ook met hagel. Dit was de verkeersinformatie. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan. Wil je beter leren coachen? Welkom bij de Alba Academie.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 Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland van 15 mei 2012. Vanavond hebben we het over... 20 mei 2012 is het trouwens. Vanavond hebben we het over hoop en wanhoop. Hoop in Egypte dat er echt iets gaat veranderen... na de presidentsverkiezingen van komende week. Of is het ijdele hoop? Zometeen een reportage van collega Chris Keijne die in Cairo sprak met kunstenaars, schrijvers en journalisten. En we hebben een reportage uit Suriname... waar voor- en tegenstanders van president Boudersen... recht tegenover elkaar staan... Zijn tegenstanders wanhopen, nu het erop lijkt... dat de president zich niet zal hoeven verantwoorden voor de decembermoorden. Maar we beginnen met Griekenland. Ook hier hoop bij kiezers dat een nieuwe regering erin slaagt... de bezuinigingen die worden opgelegd door Brussel te verlichten. En wanhoop van hen die vrezen dat Griekenland de eurozone moet verlaten. De acht grootste economieën, bijeen op een top in Amerika... hebben in elk geval laten weten dat ze een eurozone met Griekenland willen. Maar wat als de volgende Griekse regering... na de komende verkiezingen half juni... niet langer wil voldoen aan de eisen van Brussel? Vooruitlopend daarop deed de vooraanstaande Vlaamse hoogleraar... Paul de Grauwe, verbonden aan de London School of Economics... gisteren een oproep een deel van de Griekse staatsschulden... helemaal kwijt te schelden, wat tot felle reacties leidde. We hebben hem aan de telefoon. Goedenavond, meneer De Gouwen. Goedenavond. Waarom komt u nu met dit voorstel? Wel omdat het eigenlijk onvermijdelijk is om in die richting te gaan. Dus uh, uh, we moeten nu erkennen dat we gepoogd hebben om um, Griekenland die schuld te doen terugbetalen. We hebben in feite de uh, privé uh, schuldeisers uh, wel een, een schuldherschikking opgelegd. Hè. Dus de banken die hebben in feite een verlies moeten leiden op hun schuld. Maar een belangrijk deel is overgenomen nu door de overheidsinstanties, door de Europese Centrale Bank, door het Europees Noodfonds en dus op die manier de Europese regeringen. Ja. En die schuld blijft nog torenhoog en dus Griekenland kan dat gewoon niet meer terugbetalen en dan is het verstandiger om te zeggen, kijk, we gaan een deel van die schuld kwijtscheld. Dan zullen we misschien nog een groter deel terugvinden. Ja, hoe is er op uw voorstel gereageerd? Op de website van bijvoorbeeld het Belgische weekblad KNAK... wordt u een gevaar voor de samenleving genoemd. Ja, ik heb hevige reacties gekregen, maar die zijn allemaal heel emotioneel. Die gaan uit van de idee... de Grieken hebben gezondigd, ze moeten gestraft worden. Ja. Uh, waarom zouden wij voor hen moeten betalen? Het punt is dat vandaag de Grieken ons betalen, dus wij hebben leningen gegeven nu aan Griekenland om die oude schuld te kunnen terugbetalen en het resultaat is dat de Grieken nu uitgeperst worden en dat zij ons betalen om die schuld te kunnen aflossen. Ja. En dat is onhoudbaar. die gaan dat niet meer willen doen en dan moeten wij erkennen, kijk, het is misschien beter, rationeler om een deel daarvan kwijt te schelden. Ja, u, u bent uh, well-connected, zeggen ze in het Engels. Hoe, hoe valt uw idee bij de topdogs in Brussel? Well, ik denk dat ze dat gaan moeten herkennen. Um, dus ik heb geen systematische contacten met, met uh, die mensen. Ik ken er een aantal wel van. Maar ik denk dat zij daar nu nog niet mee naar buiten durven komen. Omdat dat uh, ja, politiek en emotioneel uh, moeilijk ligt. Hè. Nogal ja. wat. Uh, mensen die, die vinden dat kan niet, maar nee. uiteindelijk uh, moeten we ons, uh, uh, ja soms is um, de, de, de idee van laten we um, schuld kwijtschelden eigenlijk een, een, een goede idee en ook uh, rationeler dan ons te laten leiden door gevoelens van uh, die moeten gestraft worden. Ja, maar zouden voor de uh, Griekse verkiezingen half juni een signaal moeten komen vanuit Brussel? Ik, ja, dus een, een signaal dat zegt, kijk, uh, we gaan die harde lijn wat, wat verzachten, zodanig dat, dat er een kans bestaat voor jullie om, om eruit te geraken. Want vandaag zeggen we eigenlijk aan de Grieken, uh, je moet harder werken, je moet meer inspanningen doen. Waarom? Om die schuld terug te betalen. Maar die Grieken zeggen, nee, dat willen wij niet meer doen. Nee, maar eigenlijk zegt u... Daarmee dat die linkse partij Syriza, die nu zo opkomt. Uh, die, die willen niet lang aan de Europese eisen voldoen, dat zij gelijk hebben. Ja, ze hebben eigenlijk gelijk. Ja. Dat, dat, dat moet ik toegeven. Uh, natuurlijk, daar zit ook bij hen een politieke calculus achter, maar in feite hebben ze gelijk. Um, laten we niet vergeten dat wanneer het gaat over overheidsschuld. We, we geen enkel middel hebben om af te dwingen. Hè? Dus uh, wij kunnen geen kanonneerboten naar Athene sturen en, en, en hen dwingen terug te betalen. Nee, wij, wij moeten ervoor zorgen dat het eigenlijk in het belang is van de Grieken om een deel van de schuld te blijven terugbetalen. Wanneer zij tot de perceptie komen dat dat eigenlijk tegen hun eigen belang is van het te blijven doen, gaan ze daarmee ophouden. En dan ja. hebben we niks meer. Goed. Hartelijk dank, Paul de Grauwe, met een revolutionair voorstel om de Griekse schulden kwijt te schelden. <middels> Dan blikken we nu vooruit. Naar de verkiezingen in Egypte komende woensdag en donderdag. Dan worden er presidentsverkiezingen gehouden. Het is de eerste ronde. Collega Chris Keijnen reisde naar Cairo om te kijken... wat er over is van het revolutionaire elan daar van de Arabische Lente. Of is dat elan bij de culturele voorhoede... inmiddels omgeslagen in pessimisme? Keijnen ging letterlijk achter de muziek aan... want hij trok op met de Nederlandse muzikant Jan Wouter Oostenrijk... en zijn band Sharky Blues. Die maakte onlangs een nieuwe cd opgedragen aan de Arabische Lente. En die cd werd tijdens het bezoek gepresenteerd in Cairo. In de taxi door het moordende verkeer van Cairo midden op de dag... wat voornamelijk stilstaan betekent... heb ik uh, nu vanaf de beroemde Nijlbrug langs het Tahrirplein aan de rechterkant uitzicht op het Egyptisch Museum... en daarachter het, uh, het plein zelf, het plein waar het... Allemaal begon een jaar geleden, ruim een jaar geleden, februari vorig jaar, de Arabische lente. En uh, omdat we toch stilstaan met het religieuze gezang uit de autoradio, heb ik alle tijd om om me heen te kijken en vanaf alle flatgebouwen hier recht voor me, kijken grote portretten van uh, ernstige heren me aan belangrijke mannen op dit moment in Egypte. Want een kleine anderhalf jaar na dat het allemaal begon... is Egypte toe aan zijn eerste vrije presidentsverkiezingen. En Amr Moussa is een van de kandidaten. Hij is een beetje gelieerd aan het oude regime. Hij was minister van Buitenlandse Zaken en hij was voorzitter van de Arabische Liga. Maar hij stond toch ook wat meer op afstand van Mubarak... die hem ook wel een beetje als een rivaal zag... Meneer Abdel is ook belangrijk. Hij is een wat liberalere moslimkandidaat. Volgens de laatste peilingen hebben hij en Amr Moussa de meeste kans om op 23 en 24 mei in eerste ronde gekozen te worden. Vermoedelijk zal geen van de heren het in eerste ronde al halen. Maar daar staat Egypte nu vlak voor de presidentsverkiezingen. En ik ga deze week met voetspoor van Nederlandse muzikanten door de ogen van de culturele elite van Cairo kijken naar waar het land staat. De groetjes uit Nederland aan alle mensen in Cairo. Het is dinsdagavond en we zijn in de Cairo Jazz Club. Het eerste optreden van Jan Wouter Oostenrijk met zijn Sharky Blues... Die enthousiast wordt onthaald. Het mengsel van Egyptische buikdansmuziek, jazz en rock trekt inderdaad het publiek waar ik op hoopte. De culturele elite die in hoop en verwachting van de Arabische lente zo dichtbij ons staat. Zo ontmoet ik die eerste avond meteen Hani Al-Mazri, beroemd illustrator die gewerkt heeft voor Disney en grote tekenfilms maakte voor Spielberg. Ik spreek hem de volgende dag in de tuin van zijn atelier.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 After a while, there is some froth that forms on top of the, of the pot. Ja, zegt hij. Dat heeft eigenlijk niets met kunst te maken. Maar meer met dat andere waar ik zo dol op ben, namelijk koken. Het is met onze revolutie zo: als je een goede kippensoep wil maken, dan stop je een kip in een pan met water en die laat je langzaam trekken. Heel klein beetje. En dan komt er iedere keer een laagje. Prut op. En dan moet je dat laagje prut eraf halen. En dan komt er weer een nieuw laagje prut op. En dat moet je er ook weer afhalen. En dan komt er weer een laagje prut op. En dat moet je er ook weer afhalen. Totdat je uiteindelijk echt een hele goede, goede bouillon krijgt. Zo is het met de revolutie ook. En wat is dan het, het laagje prut wat er uh, nu boven is komen drijven, uh, wat verwijderd moet worden. Well, it's uh, uh, absolutely is the, uh, the, uh, the army. I mean, the army's place is not inside the town. And they have to get their orders from us, not order us around. Het eerste laagje wat verwijderd moet worden is natuurlijk het leger. Het leger hoort aan de grenzen te staan. En het leger hoort ons te geoorzamen in plaats van andersom. Dus eerst moet het leger weg. Dat is het eerste laagje wat we van de bouillon moeten scheppen. And. The second layer of fraud that we have to, to get rid of is uh, the Islamicists. But uh, their masks are falling and uh, everybody is realizing uh, what dirty bastards they are. So... Good. Een pannetje soep dus, de revolutie. En het tweede laagje prut, de islamisten, wordt er volgens Hani al langzaam afgeschept. Ze verliezen aanhang, omdat ze de afgelopen tijd hun ware gezicht hebben laten zien. Hoe grimmig dat ware gezicht kan zijn, met name ook ten opzichte van de kunst, blijkt wanneer ik een tweede optreden van Jan Wouter en zijn mannen bezoek. Op een bijzondere plek. Ik kijk uit op een... Uh... Mooi, leemkleurig, gepleisterd gebouw. En uh, achter, achter dat gebouw uh, zie ik in wat voor wijk we eigenlijk uh, zijn. Ik zie daar heel armoedige bouwseltjes van baksteen en een beetje golfplaat. En uh, heel veel vuilnis. Het is hier heel erg arm en heel erg smerig. We zijn in het oudste deel van Cairo, in koptisch Cairo. Wat tegenwoordig niet alleen maar koptisch is, maar ook... Behoorlijk islamitisch en dan van de strenge kant. Er is veel salafistische aanhang hier. En waar ik op uitkijk is een cultureel centrum. Dat heet Darb 1718. En dat centrum staat hier in die arme wijk omdat de cultuur tussen de mensen moet staan. Niet in het centrum van Cairo, het moderne centrum waar de toeristen komen en waar de rijke lui wonen. Maar hier tussen de armen. Daar moet kunst zijn, daar moet je contact proberen te maken met het volk. En uh, de band staat klaar. Zoals u hoort, op een groot podium staat Sharky Blues te testen hier in Cairo. Terwijl de band moet zwijgen voor de oproep tot gebed loop ik naar binnen, de expositieruimte in. Waar het inderdaad allemaal politieke kunst is wat de klok slaat. En waaruit één kunstwerk blijkt... wat er zou kunnen gebeuren wanneer dat islamitische laagje... niet van de bouillon geschept wordt. Er hangt namelijk een hele rij portretten van Abu Ismail. Dat is de kandidaat van de salafisten... die niet meer mee mag doen van de militairen. Een hele rij portretten. Allemaal hetzelfde als verkiezingsaffiches. Er staat een tekst op die zoveel betekent als... Dit is Abu Ismail kandidaat voor de Salafisten. Maar de gezichten zijn een beetje uitgeveegd. Het zou affiches kunnen zijn, maar het is kunst. En de kunstenaar Hani Rachet, een van de beroemdste kunstenaars van Egypte... heeft uitgelegd dat hij die posters had opgehangen in een artiestenkolonie... in een, een oase bij Cairo, Fayoum. En dan hangt hij een foto van de muur van zijn huis met zo'n poster, maar ook met een hele grote tekst. En Die tekst luidde, als jullie supporters van Abu Ismail zijn, dan zijn jullie hier welkom. Maar als jullie hem bespotten, dan kunnen wij niet meer instaan voor jullie veiligheid. Dat is wat daar gebeurde toen hij die posters had opgehangen. En vanaf dat moment zijn die posters een kunstwerk geworden. En nu hangen ze hier in Darp 1718 aan de muur. En nu is uh, de kunstenaar ook naast me komen staan, Hani uh, Rashid. Uh, dit hele incident wat hier gebeurd is rond deze affiches uh, in, die, in, die, uh, in die oase, wat voor gevoel geeft je dat over de komende presidentsverkiezingen? Ik ben een kunstenaar. Ik heb Kunst gemaakt. Ik heb niemand geslagen. Ik heb geen geweld gebruikt. En de reactie was geweld. Dus daar word ik een beetje treurig van. Maar ik heb de goede hoop dat de mensen in de straat zullen begrijpen... dat we zo niet met elkaar om moeten gaan. En dat ze dus de volgende keer verstandiger zullen kiezen dan de eerste keer. Ik geloof niet dat wij uiteindelijk zullen gaan zuchten... onder een regime van dit soort mensen die met geweld op kunst reageren. Maar hoe dan ook... Ik ben kunstenaar, ik blijf kunstenaar en ik zal me altijd blijven uitdrukken. Maar uiteindelijk is hij dus ook optimistisch. Inderdaad ben en... En we vrienden, ik optimistisch. Ik, ik, ik, ik ben altijd optimistisch. En trouwens, als kunstenaar ben ik altijd in de oppositie. En daarom ben ik ontzettend blij met alles wat er nu in Egypte gebeurt, want dat is geweldig materiaal voor mij. Bij het concert in Darp 1718 ontmoet ik ook Abdo Bernawi. Schilder, schrijver, politiek commentator, wat niet al. De volgende dag bezoek ik hem en drink eerst met zijn vrienden thee... in het koffiehuis aan de overkant. Voor het eerst zullen we straks een levende ex-president hebben, grappen ze. De anderen zijn allemaal tot hun dood blijven zitten. Maar ook aan Abdou vraag ik: hoe staat Egypte er eigenlijk voor, zo vlak voor de verkiezingen? To the truth, it's, it's really strange for the Egyptians to have a free election and there are lots of um, uncertainty. There is uncertainty. We don't know who is the coming president for Egypt for the first time in history. Egyptians Do not know who to choose, and I believe uncertainty is the threshold of democracy. Nou, hij zegt: de Egypte is vooral in onzekerheid. Voor het eerst weten we niet wie over een paar weken onze president zal zijn. Dat is voorkomen nieuw voor Egyptenaren. Niemand die het weet, iedereen zoekt zekerheid bij elkaar. Er is onzekerheid overal in Egypte. Maar zegt hij. Onzekerheid is de drempel van de democratie. Je hebt geen zekerheid in een democratie. In een democratie moet je zelf nadenken... moet je collectief beslissingen nemen... en je weet nooit van tevoren wat de uitkomst zal zijn. Maar laten we speculeren dan. Stel, er wordt een president gekozen... die de goedkeuring van het leger weg kan dragen. Hoe zal dit, dat grote parlementaire meerderheidsblok van islamisten... daar dan op reageren? We gaan een a democratic game. Let's let's say the truth. I know it, it would be a limit, very limited democratic game, but we'll we'll continue the transitional period with a half-democratic, half-dictator, uh, <laughs> somebody like Amr Moussa. I wouldn't say Amr Moussa would be a dictator. He we'll, would we'll definitely search for uh, his own legitimacy. We hebben nog geen democratie. Ook zometeen na de verkiezingen hebben we geen democratie. We zitten in een overgangsproces. En er zal ongetwijfeld een gevecht ontstaan de komende tijd... omdat er mensen zullen gaan knabbelen aan de positie van het leger... en aan de bezittingen van het leger. Um, en we zullen zien hoe dat gaat in, in die overgangsperiode. Uh, meneer Moussa zal misschien president worden... en die zal niet echt heel democratisch zijn... maar die zal toch een soort legitimiteit zoeken. Als meneer Shafiq gekozen wordt... Dan, dan denk ik dat het eigenlijk een soort Mubarak Light is... If we have an Islamist like Abu Fethullah, we should tame them down. Should make them act like civilized, democratic uh, political forces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 En if we could toppel kunnen we could andere any other new dictator, being Islamist or any other shape. Al weer een optimist dus, die verwacht dat er met de Islamisten best te praten valt en dat anders ook een nieuwe dictatuur van die kant weggejaagd zal worden. Het is de overheersende stemming. Verrassend genoeg tegenover al het cynisme bij ons. We zijn net begonnen, de geest is uit de fles. Geef ons de tijd en je zult nog eens wat zien. Of horen. We oh. zijn in een studiootje binnengekomen. In een wat zuidelijke wijk van Cairo Doki Dokkie. Uh, we zijn hartelijk ontvangen door uh, Ahmed Sabi. Hij is een van de beste oetspelers, uh, Egyptische luidspelers. En Jan Wouter Oostenrijk heeft zich meteen gestort op het instrument wat hij hier klaar gaat liggen, een 12 snarige elektrisch versterkte oet. En laat even horen wat hij daarop kan. Uh, yeah. De jam-sessie is buitengewoon ontroerend. Oost en West ontmoeten elkaar werkelijk. En we zijn nu echt onder muzikanten. Maar ja, wat vraag je een muzikant over de politiek? Misschien wel gewoon dit. Ahmed... Kun jij laten horen hoe Egypte klonk voor de revolutie en hoe het nu klinkt? I will try. It's uh it's hard but I will try. proberen. Okay. Before the revolution you you might say that we were very sad and broken so after the before the revolution before it was something like that. Misschien is dit voor de revolutie. We waren een beetje sad, all of us, een beetje broken. We zijn nog steeds sad, maar in een andere manier. In een movement manier. We hebben iets. veranderd sinds de revolutie. is. we hebben meer movement in alles. The face of the life of Egypt is veranderd. totally. Hij zegt, uh, voor de revolutie waren we verdrietig en gebroken. En daarom klonk het zo. We zijn nog verdrietig, maar op een andere manier. We zijn veel vrijer en bewegelijker. Er is ontzettend veel vrijgemaakt door de revolutie. En dus klinkt het nu zo? Something like that. Tot zover Chris Keijnes' omzwervingen door cultureel Cairo. En aan het einde van zijn verblijf sprak hij met de Vlaming Koert de Buff, Jarenlang de rechterhand van de Belgische oud-premier Hofstad. De Buff woont nu in Cairo om de ontwikkelingen daar te observeren voor de Europese liberalen. En Keijnen vroeg hem of het optimisme dat hij de hele week tegenkwam nu wortelt in bange hoop of in realiteitszin. Het is realiteitszin... Hier heeft men nooit over politiek kunnen spreken. Dat was een volledige stilte. Vergelijk het met de, de nacht hè, waar alles stil is... ...en waar s morgens bij het opgaan van de zon... Er ...plots een, een, een enorm koor van kwetteren, van vogels losbarst. Dat is wat hier gebeurt in Egypte. Plots kan iedereen over politiek spreken. Kunnen mensen kiezen? Kunnen mensen discuteren over wat zij belangrijk vinden in de komende jaren... ...en momenteel hoe Egypte er moet uitzien kunnen zij gaan stemmen voor de eerste keer. En uh, dat gevoel, dat maakt mensen hier ja, bijzonder hoopvol. En ik denk dat dat een realiteit uh, is. Dan even hoe, hoe ver de stand van die verandering inmiddels is. We staan aan de vooravond van de presidentsverkiezingen. Er zijn allerlei machinaties geweest de afgelopen weken. Er zijn kandidaten uitgesloten. Er zijn plotseling nieuwe kandidaten toegelaten. Er is al een gerechtshof wat heeft gezegd... dat de verkiezingen niet constitutioneel zijn. Er gebeurt van alles. Waar duidt dat op? Op een bijzonder grote zenuwachtigheid bij allerlei factoren. Zij het leger, bijvoorbeeld, die momenteel de macht heeft, maar ook mensen van het oude regime, mensen bij de moslimbroeders, nieuwe mensen die uiteindelijk beseffen hoeveel er op het spel staat bij deze verkiezingen. Dus en hoe meer er op het spel staat, hoe groter de zenuwachtigheid en hoe meer bizarre dingen we inderdaad zien: van uitsluitingen en rechtshoven die dingen beslissen die heel bizar zijn. Maar ik denk dat net die zenuwachtigheid en die momenteel onvoorspelbaarheid van wat er zal gebeuren duidt op het feit... Ja, ...wie er ook wint, dat het voor iedereen opnieuw een aanpassing zal zijn, dat de macht opnieuw zal moeten verdeeld worden. Dat is eigenlijk ja, heel positief. Ja. Op de wat langere termijn, de mensen met wie ik sprak van de week... Die zeggen, die angst van jullie voor een eventuele theocratische staat hier... Die, die misschien zelfs wel op Iran lijkt... als de moslimbroeders toch aan de macht weten te komen... misschien zelfs door op een akkoord te gooien met het leger... die angst is niet terecht, want wij hebben het gezicht van de moslimbroeders gezien de afgelopen maanden... en ze zijn eigenlijk al door de mand gevallen... omdat het net zulke leugenaars zijn als alle andere politici. Wat vind je van zo'n analyse? Ik hoor dat ook uh, in de straten de hele tijd. De moslimbroeders hadden beloofd van enkel in het parlement de macht te willen nemen... maar geen meerderheid. Niet de meerderheid te willen in het constitutioneel comité... en niet het presidentskandidaat naar voren te schuiven. Ze hebben die drie uh, beloftes gebroken tot uh, grote tegenzin... een grote ontgoocheling bij de mensen die dat goed beseffen van... zij hebben dat beloofd, uh, ze willen toch weer meer... En je voelt in de straat dat men daar uh, ja, wat tegen in opstand komt. Ten tweede, mensen zijn er heel gelovig. Herodotus schreef al in 500 voor Christus dat de Egyptenaren het meest gelovige volk ter wereld was. En uh, dat zijn ze vandaag denk ik nog min of meer ook. Ze zijn heel gelovig, maar ze willen niet dat iemand hen zegt hoe zij moeten geloven en wat ze moeten doen. Ze zijn ook heel anarchistisch ingesteld. Dat zie je in het verkeer van Cairo elke dag. En wanneer de moslimbroeders echt zouden iets willen opleggen... over wie wat moet doen in zijn gezin... dan komt een Egyptenaar daarin tegen opstand. Dat hebben ze in het verleden al gedaan. Dat deden ze trouwens al in 4500 voor Christus tegen de eerste faraos. En dat zullen ze blijven doen. Dus de democratische geest is uit de fles in Egypte. De vrijheidsgeest is uit de fles en die krijgen er nooit meer ingestopt. Dus men zal die vrijheid altijd afdwingen. En wanneer iemand hen opnieuw dingen zal proberen opleggen... dan zal het Tahrirplein opnieuw volstaan met een miljoen mensen die zeggen van... dit hebben wij niet gewild, wij zijn niet gestorven in de revolutie... om een andere dictatuur in de plaats te krijgen. het politieke landschap dus over een paar jaar hier? Volgens mij zullen de moslimbroeders, zoals in elke transitie die we gezien hebben... ...van een heel grote partij naar een middelgrote partij evolueren. Ik denk dat de selfie-partij, dus een meer extreme, omdat ze eigenlijk geen ideeën hebben, geen plan hebben... ...ook opnieuw naar een, zijn normaal proporties van een extreme partij evolueren à la Jean-Marie Le Pen. Hè, dus tussen de 10 en de 20 procent. Er zal een centrumpartij ontstaan waarbij zowel liberalen als moslimbroeders, als echte centrummensen zich zullen verenigen... En langs de seculiere kant zullen er, denk ik, twee blokken ontstaan. Namelijk het liberale blok, het seculiere blok. En langs de andere kant een kleinere, revolutionaire, eerder socialistische partij. En uh, ik vermoed dat het leger uh, nog altijd zeer sterk zal zijn. Maar zich niet met de politiek zal bemoeien, zolang de politiek zich niet te veel met hen zal bemoeien. Dit is nog steeds Bureau Buitenland van de VPRO. En zometeen, na kwart voor acht, aandacht voor de Bob den Elprijs... voor het beste reisboek van 2012. Die wordt uitgereikt tijdens VPRO's Schrijversfestival... op 2 juni in de Nesttheaters in Amsterdam. We spreken met Eefje Blankenvoort en fotografe Anouk Steketee over hun boek Dream City. En dat gaat over pretparken in landen als Libanon en Irak. En we praten met Detlef van Heest... de auteur van Het verdronken land, terug naar Japan... Maar nu eerst Suriname. Daar nam het parlement begin april de omstreden amnestiewet aan... die de 25 verdachten van de decembermoorden... waaronder president Desi Bouterssen van rechtsvervolging zal ontslaan. Zoals bekend werden bijna 30 jaar geleden op 8 december 1982... 15 critici van de toenmalige militaire Goenta van Bouterssen om het leven gebracht. De amnestie... De Amnestiewet zet de verhoudingen in Suriname op scherp. Diederik Samwel doet verslag van de mediaoorlog tussen het pro-Boutische station, station Sky en Radio ABC, dat ooit werd geleid door de vermoorde André Kamperveen en nu door zijn zonen Henk en Johnny. Zaterdagavond, manifestatie jongeren tegen Amnestie en Hamas tegen elke vrede met Israël. De amnestiewet die onlangs werd aangenomen om Boutersen en andere verdachten van de decembermoorden te vrijwaren van vervolging, is ABC een doorn in het oog. Vandaar dat de nieuwsuitzendingen er regelmatig mee openen. Is... Al tegenover ABC staat radio- en tv-zender Sky. Op dit station komen vooral de voorstanders van de amnestiewet aan het woord. Clifton Limburg... De perschef van kabinet Bouterse verzorgt dagelijks een talkshow. waarin tegenstanders van amnestie zelfs worden uitgemaakt voor staatsvijanden. De amnestiewet zorgt voor een scheuring binnen de Surinaamse samenleving. Henk Kamperveen van ABC, wiens vader slachtoffer was van de decembermoorden. en Clifton Limburg bij Sky zijn daar het voorbeeld van. Henk Kamperveen? Nou, ik ben directeur van ABC Radio en ABC TV. Toen wij terugkwamen in 1993 en uh, het station Nieuw Leven in Blizzin heet dat, hè, hebben we gezegd dat uh, ABC zeer kritische werk zou blijven doen. Zoals we toen in de jaren 75 en 82 ook hadden gedaan. Uh, de bedoeling was om iedereen hier op het station bij het station aan het woord te laten, behalve één persoon. En dat is de persoon die de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen voor de 8 december moorden en dat was de heer Boutersen. Toen was hij dan voorzitter van de NDP. We hebben gezegd, geen boters op EBC. De huidige situatie in Suriname. Deze Bouters is president. Er is net een amnestiewet aangenomen. Hoe gaat ABC met deze regering om? Uh, een president kan je niet weghouden van je station. Hebben we hebben toen aangegeven dat we uit respect voor de functie van president, zeg maar ook de activiteiten van, en persconferenties van Bouters wel zullen verslaan. En dat gebeurt ook nu. We zouden jullie Bouters uitnodigen voor een interview hier in de studio? Nee, dat doen we niet. Dat doen we niet. Aan de Meestraat 57 wordt radio volgens de juiste normen gemaakt. Luister en oordeel zelf. ABC. De. Ik zit hier op het kabinet van de president Poutersen, op de persafdeling en ik zit hier tegenover Limburg Clifton. En wat is uw functie hier? Perschef. Behalve perschef van het kabinet Poutersen is Clifton Limburg ook presentator van de populaire talkshow Bacana Tori. Op Sky Radio. Wat vindt hij van het beleid van een mediahuis als ABC om president Desi Boutersen van de zender te weren? Als meneer Klammervier zegt van meneer Boutersen komt niet op mijn zender, dan mag je duizend eenden redacties zijn. Maar hij gaat niet komen. Dat is zo en we moeten dat, uh, moet dat veranderen. Ik denk dat gewoon dat media en media -huis moeten blijven. Ja, mediahuis zijn geen politieke onderdelen van politieke partijen. Daarom is Marie een begrip in het land. En ik prijs me gelukkig dat ik dat tijdens dat programma heb... weer te demonstreren. omdat ondanks het feit dat Limburg N.D.P. is... en Haarten leren, you know... heeft hij het programma gepresenteerd. De bewezen zijn er. ik zeg het nog een keer... er op een bepaald moment bij Sky mensen zich afvragen... maar waar staat hij precies? Begrijp je? Cliff Limburg heeft geen problemen met zijn dubbelfunctie... als overheidsvoorlichter en radioman. Naar eigen zeggen presenteert hij een talkshow waarin iedereen mag zeggen wat hij wil. We is een volksprogramma. Dus er zit een paar of aan een coalitie of aan een toevallige regering. Dat heeft te maken met Suriname. Wat doen we met het land? Wat gebeurt er in het land? En wat kunnen we beter maken voor de mensen, voor ons... en voor allen die we zullen nalaten? Ik denk dat je als uh, regering... Je moet tussen de mensen zijn. Je moet participeren waar de mensen zijn. Het is dus een realiteit. En als je weet dat... Uh, en alle Surinamers die die tijd uh, afgestemd zijn, in en al oor zijn... dan moet je die opening gebruiken om jouw boodschap over te brengen. Ja, toch? Maar zijn het dan programma's toch als een soort spreekbuis voor het overheidsbeleid? Ik zou het geen spreekbuis noemen, want als het een spreekbuis was... dan zou je anders denken In de ruimte geven, toch? Dan zou je critici niet uh, uitnodigen om ook uh, hun kant van het verhaal te vertellen... Dat is spreek het sowieso niet. Het nieuws zoals het gebeurt. Over naar ABC's Newsroom. Blijf betrokken, blijf geïnformeerd. Stay with us, 101 Radio. Heb je ook het idee dat je alle toegang krijgt tot informatie van deze regering? Uh, nee. Toegang is een beetje stroef, moet ik eerlijk zeggen. En laat ABC op enige manier merken wat ze vindt van deze regering? We, we, we proberen de waarheid uh, in ieder geval over de regering naar buiten te brengen. En als er kritiek geleverd moet worden, gaat dat ook gebeuren. Als er dingen zijn die zeg maar, positief zijn, zal dat ook wel gezegd worden. Helaas is het op dit moment, tot dit moment zo dat er zoveel dingen zijn waarvan we echt vraagtekens hebben. En dat, dat komt ook wel in, in de publiciteit bij ons. We doen niet als zelfcensuur. Als er dingen niet goed gaan, wordt het ook gezegd. Wat zijn dat voor vraagtekens? Nou zeg is maar op dit moment de Amnestiewet, waar we ook, uh, zeg maar, ook uh, heel nauw betrokken mee zijn, uiteraard, hè, omdat we, we zijn ook nabestaanden zijn. En dan vraag je, ach, hoe kan dat? En nou, dan, dan zie je dat er, dat, dat, dat er beslissingen worden genomen die totaal indruisen tegen, tegen alle rechtsgevoelens in die samenleving. Hè, dat je uh, nu op dit moment zit met de Amnestiewet, waarbij in principe gezegd wordt. Alle andere wetten, ook wat in de grondwet staat, worden opzij geschoven. En deze amnestiewet gaan we doorvoeren. En die moet maar alles gaan bepalen in Suriname. Voor wat 8 december betreft. Ja, dus. Dan vraag je af, hoe kan dat? Volgens Cliff Limburg van Sky Radio. spelen de decembermoorden geen rol meer. in de Surinaamse samenleving. Volgens hem wordt de zaak aangewakkerd vanuit Nederland. Ik keek laatst naar een aantal programma's. Hè, op de Nederlandse sites. Mensen, sommige mensen, die gaan ervan uit dat er echt angst en vries heerst in het land. Maar dat is niet het geval. Iedereen mag zich vrij uiten. Dat a good look around, luister naar alle programma's. Ja, gaat u op straat, praat hij tot het volle. En vraagt u als journalisten als ze inderdaad dat gevoel krijgen dat ze hun werk niet naar behoren kunnen doen. Maar dan moeten ze wel eerlijk zijn. Waar komt het verhaal dan vandaan, van die angst in de samenleving? Het, geval, is het verhaal is een gefabriceerd verhaal. Helaas, uh, collega's van u aan de Noordzee en sommige uh, zenders hier. Maar, dat is niet waar. We hebben die momenten gehad. Er zijn fouten gemaakt. Ja, we erkennen dat. We gaan niet steeds achteruit kijken. Ons land moet verder. Ja. Uh, iedereen, ook de journalist, wordt daarbij om bijdrage te leveren. De journalist moet weten dat als hij allerlei negatieve verhalen blijft schrijven of blijft vertellen over zijn eigen land. Dat hij uh, zijn eigen nageslacht... Hmm? eigenlijk in uh, problemen brengt. Morgen, zaterdag 1 juli, en tegen Amnesty, het spoor bij het binnen de acht minuten overnemen op Nadine. Of president Boudersen aan zijn vervolging ontkomt, is nog onzeker. Ook al is de MST-wet aangenomen. De hamvraag is of het stopzetten van een lopende strafzaak... strijdig is met de Surinaamse grondwet en met het internationaal recht. Vorige week legde de krijgsraad de kwestie voor aan de aanklager. Wordt vervolgd. En in de VPRO-gids van deze week... staat een uitgebreid artikel van Diederik Samwell over Suriname. Dan nu de Bob Den prijs voor het beste reisboek van 2012. We behandelen als eerste een boek dat heet Dream City... van de fotografe Anouk Steketee en journaliste Eefje Blankenvoort. Zij bezochten pretparken in onder meer Libanon, Rwanda... de Verenigde Staten en Irak. Uh, ja, dit is de, de ingang van, uh, van het pretpark Dream City. Uh, Dream City is een... Pretpark in het noorden van Irak, in Koerdistan. Eigenlijk een plek die we bij toeval ontdekten. Toen wij in 2006 op reis waren door Koerdistan. Door de Koerdistanen van Turkije, Irak en Iran. Om een verhaal over te maken. Uh, en ja, daar kwam dat pretpark tegen. Het was een, een bizarre plek. Omdat er natuurlijk zo. Ja, aan de andere kant van de, van, de, van de grens, zeg maar de binnengrens in Irak. was, was het oorlog. Elke dag berichten over ontvoeringen, bomaanslagen, sectarisch geweld. En je stapte de Dream City binnen en daar liepen Amerikaanse soldaten, Shiiten, Soenieten, Koerden, eh, christenen uit het hele land eh, ja, door elkaar eh, in het pretpark, met elkaar in het reuzenrad, eh, in de botsenootjes, alsof er niks aan de hand was. En dat was, ja, dat was heel vreemd. En we zijn toen eigenlijk gaan onderzoeken, zijn er meer pretparken op de wereld, in landen waar je het niet zou verwachten? En hoe werkt dat dan daar? Hoe maken mensen plezier eigenlijk over de hele wereld? Is dat iets wat ons bindt? Verschillen we daarin of ja, is het iets wat, uh, waar we eigenlijk heel erg op elkaar lijken? Deze foto is gemaakt uh, aan de buitenkant van het uh, pretpark. Uh, Luna Park, Beirut. Je uh, kijkt eigenlijk aan tegen de, de muur en je ziet het uh, er bovenuit steken. En uh, voor die muur uh, staat een uh, legerpost. Uh, het pretpark werd uh, toen wij daar aankwamen heel erg uh, streng bewaakt. Dat komt omdat er drie weken daarvoor een bomaanslag heeft plaatsgevonden... aan de achterkant van het pretpark. Het zag er echt heel naargeestig uit. Ook omdat, nou, het groot deel was dus al snel weer open, hebben ze heel snel gedaan. Maar het spookhuis was onder andere ontploft. Dat was, was kapot gegaan, dus daar hingen nog allemaal... Ja, zeg maar popskeletten uit allemaal dingen... of uit dat soort, soort tonden en verkoolde resten. En het zag er echt ontzettend de gruber uit... En ook de botsautootjes lagen in puin. Dus het was ook heel vreemd om ja, dan alweer plezier te maken... op een plek die ondertussen nog uh, in puin ligt. En voor heel veel mensen die we spraken... was het ook wel een besmette plek geworden. Een plek waar je niet meer zo snel heen zou gaan. En ja, die, dat, dat de sprookjeswereld van het, van het pretpark... was wel echt, echt geweld aangedaan. Uh, letterlijk, maar ook figuurlijk voor heel veel mensen. Um, en tegelijkertijd... Is, het ook, is dat, dat, dat pretpark ook alweer heel veerkrachtig dus? Want ook al ja, heel snel wisten mensen toch alweer uh, die plek te vinden. En hadden ze iets, ja, je moet doorgaan. En we laten ons niet, uh, niet klein krijgen door dit soort aanvallen. Je, je kan ook niet anders, ja, de mensen ook. Ja, dat zijn twee uh, oudere uh, dames. Die zitten uit te rusten op een, uh, op een poes. Een poes met sproeten. Maar ja, ze zien er prachtig uit, zo'n mooie Turkmeense klederdracht. En, uh, ja, en dan, dan, dan op, op, op die poes met op de achtergrond die enorme witte marmeren gebouwen. Waar, wat, ja, als als staat echt helemaal vol met uh, die echt blinkende uh, marmeren gouden gebouwen. Dus uh, ja, ik vind dat de, deze foto wel, uh, wel ook heel veel vertelt. Het pretpark heet Turkmenbashi's World of Fairy Tales. Uh, zoals alles in het land vernoemd naar Turkmenbashi, uh, vader der Turkmenen. De voormalige dictator die inmiddels... Uh, weer drie jaar dood is. Um, en eigenlijk wat hij deed is, is alles in dat land moest uh, ja, de Turkmeense identiteit uitstralen. Uh, hij was vroeger partijsecretaris in het communistische tijd, maar nou ja, toen na de, uh, de Sovjet-Unie uiteenviel, was hij van de een op de andere dag van communist naar nationalist overgeschakeld. Dat uh, ging vrij makkelijk. Um, en dat pretpark paste daar heel erg in. En ook zei al, uh, over deze foto dat vrouwen zitten in klederdrag, maar dat is bijvoorbeeld iets wat verplicht is in Turkmenistan. Vrouwen moeten Turkmeense kleding, kleding dragen, dat zijn mooie fluwelen lange jurken. Um, uh, mensen mogen alleen nog maar Turkmeens praten. In het pretpark uh, werden onder andere Turkmeense sprookjes tot leven gebracht. Uh, de achtbaan is in de vorm van de Kaspische Zee. Uh, dat is uh, de, de plek waar Turkmenistan dan al zijn uh, gasrijkdom met name vandaan haalt. Uh, maar ook het reuzenrad was versierd in de stijl van soort Turkmeense juwelen. Dus alles ademde die sfeer van Turkmeense identiteit uit. Fotograferen vonden mensen nog wel leuk, maar als we er Rijk een vraag stelden die niet eens een beetje kritisch was. dan uh, maakte ze zichzelf eigenlijk al snel uit de voeten. Dus daar merkte je wel heel erg aan dat dat uh, heel erg op eieren lopen was daar. En uh, nou ja, daar werden we dus inderdaad ook uh, op dag vier dat we aan het fotograferen waren, eind van de dag vier, opeens in onze kraag gevallen door het management. en meegenomen naar een uh, woedende uh, manager die echt onze tolk uh, alle hoeken van de kamer liet zien. Gelukkig verbaal, niet fys fysiek. Maar en uh, werd Anouk gedwongen om uh, de films te gaan ophalen in het hotel en moesten we alles inleveren. Uh, maar toen dat eenmaal over was, toen werd het dus vrij hilarisch. Omdat ik echt door twee bewakers werd meegenomen naar een soort ja, op een bankje mocht gaan zitten midden in het park. Maar ze voelden zich een beetje schuldig. Dus ze kreeg ijsjes en limonade. En wil je nog wat? Wil je misschien nog een lekker hapje? Ik dacht ja, nee, ik, ik, ik wacht gewoon tot, tot Anouk terugkomt met, met de tolk. Maar dat was, ja, dat was eigenlijk vooral heel echt hilarisch. Wat ons het meest toch heeft verrast is dat, dat uiteindelijk naar waar je ook komt op de wereld. Um, er is één iets wat om mensen bindt en dat is dat mensen altijd proberen om, om te overleven. Ook al zitten ze in een hele nare situatie of het naar armoede is of het leven in een dictatuur of een oorlog of een postconflictgebied. En niet alleen maar overleven maar ook echt lol proberen te hebben in het leven en, en op zoek zijn naar plezier. En hoe dat eruit ziet is eigenlijk best wel hetzelfde. Uh, mensen willen, uh, hebben, uh, vinden het allemaal leuk om in een grappige attractie te, te stappen. waar je een beetje duizelig wordt of uh, die snel gaat. Uh, waar je tegen elkaar aan kan botsen. Uh, Lekker vieze hapjes eten vinden mensen blijkbaar ook leuk over de hele wereld. Dus dat, dat weet je misschien wel. Maar toch heeft het me heel erg verrast hoe erg we op elkaar lijken. Um, en dat, ja, dus het is heel cheesy. Maar het, ik vind het ook heel mooi. Um, en daarom hebben we ook uh, voor het boek hebben we ook als, als, als motto de tekst gebruikt van, van het beroemdste liedje ter wereld misschien wel... van Walt Disney, It's a World of Laughter. Het is rechtenvrij, het liedje. En daarom is het echt over de hele wereld in attractieparken te horen. Um, en dat nummer is dus, ja, het is, het is ontzettend kitsch. Maar het is tegelijkertijd ook heel erg de kern van ons project. It's a world, it's a world of laughter. A world of tears. It's a world of hope. In a world of fears. U hoorde Eefje Blankenvoort en Anouk Steketee in een bijdrage van Chitske Musje. En hun boek Dream City werd uitgegeven bij Kera Verlaak... en is te verkrijgen via prospector.nl. Een prospector spel je met een K. Hier aangeschoven is. Detlef van Heest, ook genomineerd voor de Bob den Alprijs. Gefeliciteerd. Auteur van het boek uh, Het verdronken land, terug naar Japan. Eerdere boeken uh, verschenen uh, de verzopen katten en de Hollander. En Pleun, inmiddels beide aan hun vierde en vijfde druk. Hè? Vijfde en vierde druk, ja, respectievelijk. Sorry. En, en het eerste boek, Verzopen katten en de Hollander, wordt vertaald in het Japans. Ja. Dat het, verd het verdronken land waarschijnlijk ook, dus dat, dit boek ook. Dat lijkt mij uitzonderlijk voor een Nederlands auteur. Nou, het is uh, misschien meer voor, voor Japanners geschreven dan voor Nederlanders. Maar het lijkt me ook wel eng, omdat zowel Het verdronken land als uh, je eerste boek uh, heel persoonlijk is... en je dus uh, uh, ja, vrij uh, uh, intieme dingen schrijft over mensen die daar wonen en die je daar kende. Als dat vertaald wordt, gaan ze het allemaal teruglezen. En intieme dingen over mezelf. En intieme dingen over ik jezelf. Ik ken geen ja. grenzen in wat ik beschrijf. Um... Als je schrijft, dan moet je het goed doen, dan moet je alles opschrijven. Niet bang voor reacties daar in Japan? Jawel, ik ben wel bang voor reacties geweest, ook na dat eerste boek. Maar dat valt geweldig mee. De, oh. waar, de waarheid is toch altijd het beste. Ja. Je was jarenlang journalist, je werkte onder meer voor Trouw en Parool, voor Elsevier, uh, in Japan. Uh, maar op een gegeven moment had je daar genoeg van. Waarom? Nou, iedere keer werd weer gevraagd, naar nou, datzelfde standaardverhaal... leg nou eens uit hoe de politiek uh, werkt in Japan... en hoe de Japanners in elkaar zitten. Nou, dat komt je uh, gouden keel uit. En na een jaar of tien in Japan heb ik gezegd, ik, ik doe het niet meer. En toen ben ik huisman geworden en ik ben wel blijven schrijven... maar voor mezelf. En daar zijn die boeken uit voortgekomen. Ja, Je schrijft in het verdronken land. Ik herinner me de krankzinnigste details, maar de hoofdzaken vergeet ik. Dat is niet handig voor een journalist. Ik weet niet, ik heb een heel goed korte termijn geheugen, maar uh, na drie dagen is dat ook weg. Dus ik, ik uh, moet gaan noteren. en Ik heb een dagboek, ik schrijf veel brieven en daar kan ik op terugvallen. Dus, uh, ja. Het zou het toch voor anderen toch ook wel zo werken. Ja, In, in het verdronken land uh, ga je, uh, maak je drie reizen. Eentje 2009 en twee andere na de ramp in Fukushima. Je gaat ook het gebied uh, rond Fukushima in. Laten we even be beginnen bij het begin. Hè. Het begin van het boek is een heel melancholisch reisverslag. Je keert voor het eerst terug na, na vele jaren naar Japan... waar je dus eerder correspondent bent geweest... met je nieuwe vriendin. Die spreekt geen woord Japans. Je gaat op bezoek bij uh, voormalige en over het algemeen... zeer bejaarde buurtgenoten... Uh, Waar je vroeger woonde met je, vorige, met je vorige geliefde. Niks was hetzelfde. Je lijkt ongelooflijk ontheemd. Ik vraag me af, had je niet veel beter alleen kunnen gaan? Want je vriendin maar lijkt ik eerder... Ik beter weg lachen. kunnen blijven. Maar <laughs> ja, zij wilde er graag in, dus ik ben toen meegegaan als een soort gids. En uh, ik heb de fout gemaakt om alles wat ik met mijn uh, eerste vrouw... met mijn uh, ex-vrouw uh, gedaan had en beleefd had uh, met haar na te reizen, en dat, is, dat moet je niet doen. Je moet niet daarheen gaan waar je ooit gelukkig was. Je, dat geluk vind je daar niet. Dus. Nee, het levert wel amusant proza op, moet ja, ik zeggen. Het is... Uh, het is een boek wat je leest met een glimlach. Maar het lijkt me niet goed voor de verhouding met je geliefde om zo... Nou, dat is ook uitgegaan. <laughs> niet, niet naar aanleiding van deze reis, maar... Oké. Okay. Het, het, het vreemde is, van het verdronken land, het eerste deel is een beetje weemoedig, zwaarmoedig, we, we hebben het er net over. En de twee volgende delen, als je terugkeert naar die desastreuze ramp, lijken veel luchtiger geschreven. Hoe kan dat? Ja, dat is een tegenstrijdigheid. Ja. Ja. Ik had het ook niet verwacht. Nee, dat levert dus uh, luchtig proza op. Ik hoop niet dat ik uh, mij verrijk op kosten van anderen. Nee, ehm. Uh, ik ben daarheen gegaan en daar blijf, blijkt uh, dat ook bij die kerncentrale mensen gewoon doorleven en doen alsof er. Nou, bij wijze van spreken alsof er niets aan de hand is. En dat is verbazingwekkend, ja. Je, je, je spreekt, uh, of je gaat daar dus naartoe. Is dat dan een soort levensmoeheid? Ik bedoel, in, het, in het boek schrijf je soms over zelfmoord <laughs> Ja, nou, dat zeggen mijn vrienden. <laughs> nee, maar ik ben nogal zwaar op de hand, maar dat valt wel mee. Het is een vorm van zelfrelativering als ik het over zelfmoord heb, denk ik. Dus, okay. ja. en, en waarom ben je zo dichtbij dat Fukushima gaat? Je wordt uiteraard gewaarschuwd ook door mensen in het boek. Van, Doe nou niet, kom niet, überhaupt, zeggen ze. Je gaat toch. Was er iets te merken van gevaar? Je zei net gewoon. Nou, door... het is natuurlijk een, een onzichtbaar gevaar. Radioactiviteit kun je niet zien. Dus je, als je. Ik heb het voorbeeld van drie perziken die er geweldig lekker uitzagen genoemd, en uh, die heb ik ook uiteindelijk opgegeten. Maar die. Perziken hebben 25 kilometer van die spookcentrale hangen te rijpen, maandenlang. En uh, je weet dat het niet gezond is. En toch eet ik die uh, vruchten op. En dan schrijf ik ook in het boek: uh, Zelden was de dood zo zoet. Maar <laughs> ik ben mij heel kort daar geweest. En die mensen die daar wonen, die zitten daar dag in, dag uit. En die zijn blootgesteld aan die radioactiviteit. Voor heb, mij is... ja, heb je in die jaren dat je in Japan woonde een band op Ken je de streek rond Fukushima? Ja, die ken ik goed. Daar uh, ben ik veel met mijn toenmalige vrouw op vakantie geweest. We hebben zelfs overwogen daar een boerderij kust te kopen. Godzijdank hebben we dat niet gedaan, want die boerderij is weg. Uh, gespoeld met die tsunami. Maar, nou, het had dus een leuk einde van het boek kunnen <laughs> zijn. Misschien. Een metafoor voor het einde van ja, de liefde misschien. Ja. Ja. Ook in het boek schrijf je uh, uh, over een restaurant en dan zegt de kok, wil je het stralingsmenu? Ja, dat dat was... is wel een hele macabere humor, of niet? Dat is een erg grappige man. Maar ik heb hem wel een paar van mijn grapjes in, in, in zijn mond gelegd. Moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Oh, okay. dus, dus... Nee, die was van hemzelf hoor. <laughs> okay. nee, hij zei van de, de groentje die ik hier uh, serveer. die komt uh, van 100 kilometer van de kerncentrale. Uh, met je een flink en omrijdt. En dat, uh, die toevoeging, die bijzin, was van mijzelf. <laughs> Oké. Okay. Dichtelijke vrijheid. Je schrijft niet altijd even vriendelijk hè, over het Japanse volk. Ik bedoel, uh, je schrijft. Uh, ik hou van Japan. Oh, nou, kijk hier. <laughs> maar toch schrijf je: als ik een Japanner in zijn naaktheid zie, is het mij een raadsel dat dit zo zwaar beproefde volk nog niet is uitgestorven. Want welke vrouw is in staat begeerte te voelen bij de nadering van een wezen dat qua bouw en proportioneren verbluffende overeenkomsten vertoont met een huisdier? Dat riekt bijna naar racisme. Ik hou van huisdieren, dat moet je <laughs> bedenken. Uh, nou, uh, ik, ben, ik spreek me jezelf misschien tegen nu, maar ik ben voor het eerst in. De vijftien jaar dat ik uh, Japanners tegenkom ben, ben ik verliefd geworden op een Japanse. Dus, uh, dus ik voel mezelf lichamelijk aangetrokken tot Japanners nu. Dus Dat klopte gewoon niet wat ik schreef. Ja, nou... Je bent nu gedomineerd voor de bob ten prijs uh, Gedomineerd, zei uh, ge uh, Sorry, genomineerd. Zeg. Ja. Ja, genomineerd. Uh, en, en, maar dan te bedenken dat je niet eens van reizen houdt. Ik bedoel, je schrijft zo'n reis, een vakantiereis in het algemeen... is voor mij een bezoeking. Ja, ik vind het verschri verschrikkelijk om me te verplaatsen. Maar... En toch moest ik erheen. Ik, ik, uh, ik hou niet van vluchten, maar ik ben naar, dit was een vlucht naar voren. Ik ben in Japan gegaan omdat iedereen daar wegging. Alle buitenlanders werden daar weggehaald. En ik, ik ging erheen uit... Uh, Zeker als die Nou, het is een primair, primair solidariteitsgevoel, denk ik, met mijn vrienden daar. Ik heb er geen spijt van. Hartelijk dank, Detlef van Heest. Je boek Het verdronken land, terug naar Japan, werd uitgegeven door Van Oorschot... en is genomineerd dus voor de Pop NL-prijs. En dit is ook Bureau Buitenland voor deze week. Heeft u wat gemist? Ga dan naar vilavpiro.nl, daar kunt u de uitzending terugluisteren. Volgende week veel aandacht voor China, waar collega El van Dalen naar de Tibetaanse regio ging. En zometeen Pieter van der Wille, Wielen en Labyrinth, deze week over de kwantummechanica. Graag tot volgende week.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 Boze, vriendelijke en pinnige stiefmoeders. Met altijd het risico op afstoting. Zometeen, 9 uur, stiefmoeders in Holland-Doc Radio. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Benut u of uw organisatie alle online kansen.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 Bij ABN Amro verloopt het melden van de autoschade sneller, dankzij de schade app voor iPhone of iPad. Dus geen gedoe met formulieren. Dat is een van de vele voordelen van je verzekeren bij je eigen bank. Kijk op abnamro.nl slash verzekeren. Verzekeren anno nu doe je bij de bank anno nu. ABN Amro. Stel deze zomer bij Electric uw eigen opleiding samen en krijg een iPad cadeau Electric.nl.